7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Grieks parlement, achter premier Papandreou. Meer problemen binnen FNV door pensioenakkoord... en grote lokale verschillen bij orgaandonatie. De regering Papandreou heeft een vertrouwensstemming... in het Griekse parlement overleefd. Nu een meerderheid van het parlement de regering steunt... lijkt de kans gestegen dat de besparingsplannen van Papandreou... worden goedgekeurd. Dat is van cruciaal belang, want pas dan krijgt Griekenland... extra financiële steun van de EU en het IMF. Het was overigens een krappe meerderheid die Papandreou steunde. Van de 298 parlementsleden spraken 155 hun vertrouwen uit... in de socialistische premier. Papandreou hamerde er in het debat nog eens op dat de Grieken de broekriem moeten aanhalen. Alleen dan zal de internationale gemeenschap het land financieel blijven steunen. De Griekse burgers hebben grote moeite met de bezuinigingen... omdat ze vinden dat ze de dupe zijn geworden van corrupte politici en graaiende bankiers. De problemen binnen de FNV over het pensioenakkoord zijn groter geworden. Na FNV-bondgenoten heeft nu ook de Cabo forse kritiek op het akkoord. De bond vindt de overeenkomst onvoldoende en spreekt van nee tenzij...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 Honderden mensen bekogelden de politie met onder meer bakstenen, molotov en vuurwerk. Zeker twee mensen raakten gewond toen ze werden neergeschoten. De politieagent moest naar het ziekenhuis nadat hij in zijn ogen was beschenen met een laserpen. De ongeregeldheden deden zich voor in de wijk Short Strand, waar veel katholieken wonen. Zij willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij de Republiek Ierland. De wijk is omringd door protestantse wijken waarvan de inwoners willen dat Noord-Ierland Brits blijft. Van alle gemeenten hebben Staphorst en Urk de minste orgaandonoren. Ze scoren ook laag in het aantal mensen dat ja of nee heeft gezegd. De gemeente Goorle in Brabant heeft de meeste orgaandonoren... ruim 33 procent van de inwoners van de Brabantse plaats... vindt het goed als hun organen na hun dood worden gebruikt... om iemand anders te helpen. Goorle heeft ook de meeste registraties... iets meer dan 50 procent heeft zijn keuze over orgaandonatie laten vastleggen.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 De Russische autoriteiten verboden de import van Europese groenten... naar aanleiding van de EHEC-besmettingen. Daardoor kwamen in Duitsland en enkele andere Europese landen... zo'n 40 mensen om het leven. De EU reageerde woedend op de Russische boycott. Bleker was onlangs in Moskou om over het invoerverbod te praten. Oud-commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Leemhuis Stout... is benoemd tot waarnemend burgemeester van Schiedam... Ze vult het gat op dat ontstond na het vertrek van burgemeester Verver. Die legde vorige week haar functie neer... na aanhoudende negatieve publiciteit over haar en haar gezin. stond al sinds eind mei op nonactief. Verver wordt beschuldigd van belangenverstrengeling en ambtsmisbruik. Het onderzoek naar haar integriteit loopt nog. Frank Bosman is gekozen tot beste theoloog van het jaar... Volgens het publiek is media- en cultuurtheoloog Bosman de man... die de godsdienstwetenschap het afgelopen jaar het beste... en het meest spraakmakend naar buiten heeft gebracht. De prijs werd toegekend tijdens de eerste editie van het Theologengala in Amsterdam. Een soort boekenbal voor theologen. In Mexico is een belangrijke drugsbaas opgepakt. José de Jesús Mendes, bijgenaamd de AAP... is topman van het drugscartel La Familia. Hij werd gearresteerd tijdens een politieinval. Bij de actie is niet geschoten... De Mexicaanse regering noemt aanhouding een grote overwinning en het einde van de criminele bende. La Familia is een van de meest gewelddadige netwerken van Mexico. Het kartel heeft zich gespe gespecialiseerd in de handel en productie van synthetische drugs. Nederlands Elftal heeft op het WK Voetbal tot 17 jaar gelijk gespeeld tegen Noord-Korea. De eerste wedstrijd in Mexico werd verloren. Oranje moet nu de laatste groepswedstrijd tegen het gastland Mexico winnen... om nog een kans te hebben om door te gaan in het toernooi. Weer bewolkt, later vanochtend buien, vooral in het zuidoosten en oosten. Daarbij is ook onweer mogelijk. Later vanmiddag klaart het vanuit het zuidwesten wat op. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en vrijdag blijft het buiig. In het weekend wordt het droog en loopt de temperatuur flink op. AMWB verkeersinformatie, er staat bij elkaar 45 kilometer file... Op de A10, de Ring Oost richting Amersfoort... staat tussen dus Alfred Vodendam en de Zeeburgertunnel 4 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Bij de Zeeburgertunnel is de rechte reis ook dicht. Een lange file bij Rotterdam op de A15 de Rotterdam richting Europoort... tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hoogvliet 13 kilometer... heeft te maken met de afsluiting van de Botlektunnel na een aanrijding. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Daardoor loopt het verkeer ook wat vast op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... voor knoopend Benelux 5 kilometer. Een aanrijding met meerdere auto's op de A28's... volle richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 11 kilometer. Bij Hoevelaken is de rechte reisgroep nog dicht. Een keer richting Utrecht kan het beste omrijden... al vanaf knooppunt Hattemarbroek. Volg dan de woorden Arnhem. Dat is de route over de A50 en de A12. Een idee over de toekomst. Iedereen is het er inmiddels wel over eens...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 En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De oneenigheid binnen de FNV over het pensioenakkoord wordt alleen maar groter. Geloof minister Kamp van Sociale Zaken nog dat het goed komt? Dat vragen we hem zo. Eerst naar Griekenland, waar premier Papandreou met de hakken over de sloot ging. Maar daarmee redden die dus wel, want het Griekse parlement heeft ingestemd met de nieuwe regering van Papandreou. Iets voor middernacht maakte de parlementsvoorzitter de uitslag bekend. Er zijn met 155 stemmen voor en 143 tegen... gaf het parlement uiteindelijk zijn goedkeuring aan de nieuwe regering. Wij schakelen met correspondent Corrie Keese in Athene. Die heeft het gevolgd. Corrie, is de stemming echt spannend geworden van Papandreou? Nou, dat zag er de afgelopen week, week wel uit dat het spannend zou worden. Maar uiteindelijk hebben dus alle socialistische parlementsleden... ...de alle 155 voorgestemd. Eh, voor het eh, mandaat van Papandreou voor zijn nieuwe kabinet. Maar alle oppositiepartijen hebben tegengestemd. En het betekent eigenlijk natuurlijk dat eh, Papandreou zelf de eenheid in zijn partij heeft hersteld. Want die eh, parlementsleden die trokken de positie en het beleid van Papandreou zelf... in. Twijfel. Uh, er was dus een uh, behoorlijke politieke opschudding in de Socialistische Partij zelf. Ja, en Daarom was het misschien wel nodig dat uh, Papandreou voor de stemming nog een hele lange toespraak hield. Wat zei hij daarin? Nou, hij zei onder andere dat hij een mandaat wilde hebben... om een nieuw pakket van bezuinigingen en privatiseringen door te voeren. Die heeft Griekenland nodig, zei hij. Uh, verder, het is een pijnlijke periode voor alle Grieken. Maar het laatste wat Griekenland nu nodig heeft, zijn verkiezingen. We moeten een eind maken aan onze schuldenlast. En dat kan alleen maar door een gezonde en moderne overheid... en hervormingen door te voeren. Mm, nou is het instemmen met de regering door het parlement... zo'n beetje de eerste hoogte... Hoorde, zal het pakket bezuinigingen er nu ook echt komen, denk je? Of liggen er nog andere weer op de weg? Ja, er liggen nog veel opzakers op de weg, hoor. Uh, premier Papandreou en de ministerraad uh, gaan in ieder geval vandaag al bijeen uh, komen... om het nieuwe pakket bezuinigingen te bespreken. Nou, en daar moet overeenstemming over komen. En uh, dat moet met spoed in het volledige parlement worden gepresenteerd. Zodat volgende week in ieder geval voor, uh, in ieder geval voor 3 juli. Uh, want dan, uh, dan moet uh, besloten worden, omdat de Europese Unie... Uh, ja die vijfde tranche van 12 miljard euro uh, aan Griekenland moet gaan geven. Dat is de voorwaarde. Ja. Maar ja, er zijn parlementsleden die, uh, van de socialistische partij zelf... die nu al hebben gezegd van ja, we willen uh, onze regering niet laten vallen... maar we geven niet zomaar een carte blanche aan een nieuw pakket van bezuinigingen. Dus Papandreou gaat nog een uh, harde strijd tegemoet. Oké, okay, nou laten we nog wel eventjes over de demonstraties die je ook... Uh... Waren in Athene. Cordy Kees, dank je wel. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is helemaal niet zeker of het pensioenakkoord wel overeind blijft. De FNV-bondgenoten heeft nu ook de ambtenarenbond, apacabo, zijn twijfels uitgesproken. Die bond zegt nee tegen het akkoord, tenzij er nog aanvullende voorwaarden komen en daaraan wordt voldaan. Minister Kamp van Sociale Zaken verwacht dat het akkoord er uiteindelijk toch wel komt. Ja, ik denk dat dit nieuwe stelsel, dat biedt veel mogelijkheden... als FNV-bondgenoten in een bepaalde bedrijfstak... toch liever bij het oude systeem vast wil houden... dan is dat mogelijk, nu al... Als ze over willen gaan naar het nieuwe systeem, maar ze willen de risico's daar zoveel mogelijk beperken door zo weinig mogelijk in aandelen te beleggen en zoveel mogelijk geld in obligaties om te zetten of bij een bank te zetten, dan mag dat allemaal ook. Je mag als pensioenfonds je eigen keuzes maken of het verstandig is, dat is een andere vraag. Werkgevers en werknemers hebben daar lang met elkaar over gesproken. En mevrouw Jongerius en meneer Wintjes hebben gezegd... het is uiteindelijk voor ons het beste dat we naar dat nieuwe systeem overgaan. Dat we op een verstandige, voorzichtige manier in aandelen beleggen... proberen om een behoorlijk rendement te halen... en daarmee een goede kans hebben op indexeren. Dat is hun keus geweest en het lijkt mij een verstandige keus. Heeft mevrouw Jongerius u een beetje nodig nu... Mevrouw Jongerius heeft naar, naar, naar beste weten en naar haar overtuiging en van uh, degene waar zij mee samenwerkt in het FNV uh, Centrale Bestuur, heeft zij een uh, besluit genomen. Ze heeft daarover onderhandeld met de werkgevers en ze zijn tot een gezamenlijke conclusie gekomen. Ze hebben er ook met mij over onderhandeld en ik uh, ben het eens met de conclusie die zij getrokken hebben over hun aanvullende pensioenen. Mevrouw Jongerius heeft net zoals zeker het idee dat dat het beste besluit is wat uh, genomen kon worden. En ik denk dat ze dat uh, op eigen kracht graag zal verdedigen na de FNV-leden toe. Maar Van der Kolk is daar helemaal niet mee eens. Er staat een mooie opgave voor uh, mevrouw Jongerius om uh, meneer Van der Kolk, en als dat niet lukt, dan uh, de leden van FNV-bondgenoten te overtuigen van de goede zaak. En u helpt daar ook een handje? Nee, zij, uh, zij kan het heel goed. Ik uh, zorg voor mijn eigen ding. Ik moet uh, volgende week gaan praten in de uh, Tweede Kamer. Daar leven ook allerlei gedachten over dit onderwerp. Dus ik ga uh, spreken met uh, de verschillende fracties in de Tweede Kamer. En mevrouw uh, Jongerius spreekt met haar achterban. Uh, CNV spreekt met de achterban. MHP, ook de werkgevers doen dat. Iedereen doet zijn eigen ding. Wat als die FNV'ers straks nee zeggen?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 Ik kan me ook niet goed voorstellen dat het als werkgevers en werknemers... heel lang eh, onderling over spreken en met elkaar over spreken... en met de overheid over spreken. En er wordt dan eh, na ons alle overtuiging een goede keus gemaakt... waarom je daar dan eh, tegen zou zijn. Ik geloof ook niet dat, eh, dat de werknemers daar tegen zijn. Ja, en als het zo is, dan eh, zien we dan wel weer. Maar op het moment eh, hou ik daar geen rekening mee. is de kamp van Sociale Zaken nog vol goede moed. Peter Blok sprak met hem en meer over uh, de verdeeldheid. Bij FNV hoort u later deze uitzending. De zwijnen in Epen worden steeds brutaler. Ze trekken nu al door naar het centrum. Tijd om ze af te schieten, vinden ze daar. Nou, wordt er zo meer over. Eerst nog Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Met nog steeds lange files. Ja, lange files. Uh, zeker op die A15. Dat is een ernstige aanrijding geweest van Rotterdam naar Europort. Uh, de weg is nu dicht bij de Botlektunnel. tunnel Je kan omrijden via de Botlekbrug, maar de file groeit al behoorlijk aan. Tussen Rotterdam, IJsselmonden en Hoogvliet 14 kilometer. En daardoor loopt het ook wat vast op de a 4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Ook nog een tip voor degenen die via de A10 rijden. Uh, bij de Zeeburg dan is een reisrook dicht uh, na, vanwege spoedreparaties richting Amersfoort. Dus je kan dan beter de westkant de Koentunnel nemen. Dan de lange file op de A28, Zwolle, richting Amersfoort. Dus strand 0 en knooppunt Hoevelaken 12 kilometer. Dat waren alleen uh, ja, blikschade. Twee vrachtwagens, twee busjes en een personenauto. Het een en ander moet afgesleept worden. Bij Hoevelaken is de reisrook nog dicht. Ben je op weg vanuit het noorden richting Utrecht... kan je het beste al omrijden vanaf knooppunt Hattemaarbroek. Volg de borden Arnhem, de route over de A50 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan eper zoals Lara al zei. Eper gaat wilde zwijnen buiten de bebouwde kom afschieten. Want de dieren komen steeds vaker uh, buurten in het dorp. Vorige week liepen de zwijnen nog door het centrum. En Ruben, van 12 jaar, zag die wilde zwijnen... zelfs door de struiken bij zijn school lopen ja, daar zo, wij zaten uh, daar en toen uh, ja school gingen we er ook heen en uh, ja, zie je ze zo per zo je is wat gekraakt natuurlijk en dan zie je ze daar zie je ze zo uitrennen. Uh, gewoon eerst één. maar was het zwijn een beetje bang voor mensen denk je of uh, had hij gewoon schokkie misschien? Ja, kronk kon zijn kop. Ik heb ze groter gezien. Oh ja? Ja. Ben jij een zwijnenkennig? Ja, best wel. Ja? Een paar keer in de auto stappen en een gortel rijden en zo. Dat vind ik wel mooi om te doen. De kinderen van de, van de Hulstschool, spelen lekker buiten. En hier zijn dus wij in het gesprek van de dag. Nou, het is nog een eentje verderop. Het is de bosjes uh, daar. Carla Meijer is directeur van de wegen van de Hulstschool in Epen. Ja, daar, kijk, daar is een dalletje waar de kinderen kunnen spelen. Nou, hier gaan de kinderen onze school uit. Hector. Ja, en dan gaan ze fietsen naar links of naar rechts. En als ze die kant op gaan, in die bosjes, daar zaten uh, twee paren met kinderen. Dat betekent gevaar? Nou, het hoeft niet direct gevaar te betekenen. Maar als ze jonkies hebben, zijn ze wel agressief. En we hebben de kinderen wel gezegd, ga de bosjes niet in. Hier zijn de bosjes waar het allemaal gebeurt. Nou, we moeten meteen maar even de proef de som nemen natuurlijk. Even kijken of we toevallig nog iets zien of horen snuffelen. Kijk, hier kun je wel zien dat het wat ongewold is. Dat dat de varkens gedaan hebben. Oh, in de berm is er inderdaad wat grond opgewild. vinden ze fijn, hè, de bermen? Ja, precies. Ja, zitten ze overal. Daar zitten de wormpjes. Nou, nu zou je moeten kunnen kijken. Nee, ja. Dan duikt de directeur samen met mij de bosjes in. Het is een heel klein wandelpad en als je bukt, dan kan je zo onder de struiken doorlopen. Nou, ik, ik zie nu niks zitten hoor. Toen ik vorige keer keek, stond de uh, zwijn hier. Waar wij nu staan, ja. tussen de brandnetels, nee, kunnen we even kijken of we hier nog sporen vinden. Wat betekent dat voor uw school, dat hier uh, van die mogelijk agressieve varkens uh, rondlopen? Nou, Het betekent voor ons in zoverre wat dat wij de hekken goed dicht houden. Ook als wij de school dicht doen vanmiddag, dat, dat ze niet op ons schoolplein komen... En dat we toch dat briefje mee hebben gegeven naar de ouders van... Uh, let erop als uw kind alleen naar huis fietst, dat hij niet eerst door de bosjes gaat. Ja, dat staat er op het briefje? Op het briefje staat voorzichtig, er zit een wilde zwijn in de bosjes tegenover de school. Dan kunnen we met gerust hart weer uh, terug naar school. Had u trouwens het hek wel goed gedaan? Nee, nu niet. Oh. oh. <laughs> ik weet niet of ik de laatste was die erdoor kwam. Dan gaan we dat hek nog even goed op slot doen. Martijs Holtrop in Epe. Epe gaat de Zwijnen dus buiten de bebouwde kom afschieten. Gemeentebestuur wil dat ook binnen de bebouwde kom gaan doen. Maar daar heeft het Rijk nog geen toestemming voor gegeven. Wij We gaan weer eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die houdt zich vandaag bezig. Met de euro komt het wel goed met die munt. Ja, dan moet je op één plek zijn, hè, Joris. In het muntgebouw in Utrecht. Ja, als je het zo ziet, komt het heel erg goed met, met de munt. Mag ik er ja, even aan de directeur? Hier worden er hoeveel per minuut? 605 per minuut geslagen. Dat kan veel meer. 750. Kan 750. Kan ik er gewoon zo aanzetten ook? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Nou, dan halen we er een paar uit. Dit zijn twee-euro-munten. Zullen je merken dat ze warm zijn, want het is natuurlijk frictie... om ze te produceren. Ze komen warm uit de pers. Dit zijn speciale munten, hè? Ja, dit zijn herdenkings-twee-euro-munten, Erasmus... die voor de circulatie worden gemaakt... Heb je nou gezien dat ik er geen in mijn broekzak heb laten vallen? Als dat zo is, dan komen die er dadelijk bij de beveiliging wel uit. Daar maak ik me geen zorgen over. Vandaag gaat de koningin een speciale munt slaan... ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het, uh, van het gebouw... Uh, uh, dat, dat wordt een speciale munt, uh, een, een tientje, net als haar oma uh, 100 jaar geleden ook een tientje uh, heeft uh, geslagen. U maakt hier munten, uh, ter herdenking, maar ook uh, gewoon voor uh, ja, de, de Nederlandse euro, de Maltese euro, de Luxemburgse euro. Uh, en dat gaat zo op, op, op deze manier. Een groot apparaat van uh, anderhalf bij 2,5. Uh, bij en dat is maar bezig en bezig en daar komen ja. er dan muntjes uit. Ja, daar komen zo'n uh, 700, 800 munten per minuut uit afhankelijk van het materiaal en de dikte en de diameter van de, van de munt. Maar we hebben hier een productiecapaciteit... met, uh, met dubbele shifts van zo'n 2 miljard per jaar. Is er een geel bakje naast en dan staat het woord afgekeurd op. Hoe, uh, hoe controleert u dat dan? Hoe ziet u dan dat die afgekeurd zijn? Nou, we hebben strikte kwaliteitsprocedures. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat geld onderling van kwaliteit verschilt. Dus om de zoveel munten vindt er een check plaats op, uh, op de kwaliteit van de munt. En die wordt nauwkeurig geregistreerd. En op het moment dat, uh, dat zeg maar de kwaliteit minder wordt... dan vervangen we het stempel in het apparaat. Dat moet zo elke miljoen, anderhalf miljoen munten gebeuren... om te voorkomen dat je tussen de munten onderling kwaliteitsverschillen krijgt. Even kijken wat hier gebeurt. Dit zijn twee euromunten die nog geen euro munten zijn. Er staat nog niks op. Nee, dit zijn de rondellen, zoals dat zo mooi heet. Dat zijn de muntplaatjes waar uiteindelijk met stempels de afbeelding op geslagen wordt. Als je het zo bij elkaar ziet, denk je van de, laten we die Grieken gewoon helpen. Hè? Ja, dat is een hele sympathieke gedachte. Maar wij gaan daar niet over. En uh, wat dat betreft, de Grieken hebben hun eigen munthuis en die kunnen hun eigen munten produceren. Hoe speciaal is dat ding van vanmiddag? Dat is heel speciaal, niet alleen omdat het een herdenkingsmunt is, maar ook omdat het een munt is waarin de, de traditionele oude munttechnieken zijn gecombineerd met, uh, met hele moderne technieken. Zo staat er op deze munt een QR-code, die je kunt scannen met uh, bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Heb je er nu al eentje? Ik heb er eentje in mijn, uh, in, in mijn zak hier. Hier zie je een QR-code staan. En als je die scant met je mobiele telefoon, kom je op een website, die vanaf vanmiddag 12 uur live is. Uh, en daar staat uh, allerlei interessante informatie op. En daar kan ik nu nog niet met mijn telefoontje, als ik het zou begrijpen, op terechtkomen. Als je het nu doet, dan kom je op een algemene website. waarop staat aangekondigd dat er vanaf vanmiddag 12 uur wat te doen is. Leuk voor de koningin dat die er al is. Dan gaat ze er straks eentje slaan die er al is? De koningin doet de ceremoniële eerste slag. Oké. Okay. Uh, die vraag krijgen we natuurlijk vaker. Maar de verzamelaars willen deze munt graag zo snel mogelijk na de ceremoniële eerste slag hebben. Dus er zijn er al een aantal vooruit geproduceerd. Ja, Oké, okay. nou dat kan dus vanaf, uh, vanaf drie uur. En de gewone munten. Dat gaat maar door en door en door. Ik ben van Gelderwacht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het Russisch parlement buigt zich over een controversieel wetsvoorstel. Wordt dat voorstel aangenomen, dan ontstaat er een groot conflict met de Raad van Europa. Die toezit op de naleving van de mensenrechten in Europa. We praten met onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster. Kisha, wat is dat voor een wetsvoorstel? Het komt er een beetje versimpeld op neer dat de Russen de uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de Mens zelf nog een keertje willen gaan beoordelen. En als de Russische Hoge Raad dan besluit dat de uitspraken van dat Europese hof niet in overeenstemming zijn met de Russische wet, dan hoeven die uitspraken niet gevolgd te worden. Dat zijn, uh, dan zijn die uitspraken niet geldig in Rusland. Dat is de kern van het voorstel. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat het idee is van uitspraken van het Europese hof. Namelijk dat het rechtspraak is die boven de rechtspraak van landen uitgaan die lid zijn van het hof. Nou, dat is een vergaand voorstel. Waarom willen de Russen dat? Directe aanleiding is de kwestie van de militair Constantin Markin. Die wilde in 2000 vrij, eh, 2005 vrij om voor zijn drie kleine kinderen te kunnen zorgen. Maar hij kreeg dat recht niet omdat het in Rusland... alleen aan vrouwen in het leger toegekend kan worden. Nou, Hij ging procederen. Het Europese Hof gaf Markin uiteindelijk gelijk. Stelde vast dat er sprake was van discriminatie. En dat leidde echt tot een storm van protesten in Rusland. Tot aan president Medvedev aan toe. Die zei dat de uitspraak tegen het Russische uh, landsbelang inging. Dat er allerlei nationaal-culturele sentimenten een rol spelen. Dat Straatsburg daar nooit over had kunnen en mogen oordelen... Maar goed, er zit natuurlijk ook meer achter. Rusland wordt vaak en veel op de vingers getikt in zaken die vooral in Tsjetsjenië spelen. En dan moet Rusland altijd hoge schadevergoedingen betalen. Die wordt ook geacht om de wet aan te passen. En daar heeft Rusland, kort gezegd, ongelooflijk de pest over in. Met andere woorden, eigenlijk is het hele Europese Hof de Russen een doren in het oog. Ja, maar is, is dit wetsvoorstel dan uh, pesterij van Rusland of willen ze echt gewoon af van die Raad van Europa? Ik denk een beetje van allebei. Er is deze week in ieder geval besloten... dat het voorstel in stemming gebracht gaat worden... voor de Duma uh, het Russische parlement met recess gaat. Dat is op 9 juli. En in principe is het hier zo dat als het in stemming wordt gebracht... het ook wordt aangenomen. Want er is geen echte oppositie in het parlement. En het voorstel is bovendien ingediend door een hele belangrijke man... binnen de partij van Vladimir Poetin, uh, Verenigd Rusland. Dus dat geeft er ook uh, aan dat er echt politiek gewicht achter het voorstel zit. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek van... Mensenrechtenorganisaties hier die zeggen dat Rusland zich zo buiten iedere discussie plaatst gedwongen zal worden de Raad van Europa te verlaten. Omdat het gewoon niet kan je eigen wetgeving boven die van de Raad stellen. En of de parlementariërs echt gevoelig zullen zijn voor de kritiek moeten we afwachten. Maar ik vermoed dat het voorstel gewoon zal worden aangenomen. En dan is het dus een botsing met de Raad van Europa. Kiesa Hekster vanuit Moskou door naar een van de meest beroemde, of moet ik zeggen... inmiddels beruchte modeontwerpers, John Galliano. Tuimelde vier maanden geleden van zijn voetstuk. Hij zou mensen in Parijs hebben bedreigd... en zich schuldig hebben gemaakt aan racisme en antisemitisme. Galliano, die ooit nog zangeres Madonna kleden, werd door zijn werkgever, Modehuis Dior, direct op straat gezet. En vandaag verschijnt hij dan eindelijk voor de rechter. Correspondent Frank Renaud over wat er voor Galliano allemaal op het spel staat. John Galliano had een reputatie...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 Als de rechter daarin meegaat, kan de modeontwerper maximaal zes maanden de cel ingaan... of een maximale boete krijgen van 22.500 euro. Marcel Levy van het AMC over de relatie met PwC. Het AMC was toe aan nieuwe strategische doelstellingen. En ik stond daar in het begin een beetje sceptisch tegenover. Want dan staan ze er en vervolgens gaat iedereen toch weer over tot de orde van de dag. Maar niets is minder waar gebleken in dit proces met PwC. Het heeft onze gehele organisatie concrete doelstellingen opgeleverd die we echt in acties kunnen omzetten. Onvermoede krachten, nieuwe perspectieven. Kijk op pwc.nl hoe het AMC en PwC elkaar versterken. En ontdek waar een goede samenwerking voor u toe kan leiden. Kom verder: pwc.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 En 11,9 miljoen mensen zijn online. Daar zit ook de doelgroep van uw bedrijf tussen. En wij weten exact hoe u die specifieke doelgroep echt effectief kunt bereiken. Wij zijn SVB Media. Mediabureau met verstand van zaken, mediastrategie, planning, inkoop. SVB Media. Maakt uw reclamebudget rendabel. Mijn zoon, er is geslaagd. Bij uw zak.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 Papandreou lijkt zijn zin te krijgen en opnieuw rellen in Belfast. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De regering Papandreou heeft een vertrouwensstemming in het Griekse parlement overleefd. De meerderheid van het parlement steunt zijn regering. Het lijkt erop dat Papandreou zijn zin heeft gekregen dus en dat zijn besparingsplannen worden goedgekeurd. Het was overigens een krappe meerderheid die Papandreou steunde. Van de 298 parlementsleden spraken er 155 hun vertrouwen uit in de socialistische premier.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 zelf hebben grote moeite met de bezuiniging omdat ze vinden dat ze de dupe zijn geworden van corrupte politici en graaiende bankiers. De problemen binnen de FNV over het pensioenakkoord blijven zich opstapelen. Na FNV-bondgenoten heeft nu ook de Avacabo forse kritiek op het akkoord. Voorzitter Snoei vindt dat de risico's vooral bij de werknemers liggen en dat is voor de Avacabo onaanvaardbaar. Desondanks blijft minister Kamp van Sociale Zaken positief over het akkoord en denkt hij niet dat de FNV-leden het akkoord afkeuren.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 Overigens betekent het niet dat ze een negatief advies aan de leden zullen geven. De bond wil eerst meer duidelijkheid over de zorgpunten. Afgelopen nacht was het opnieuw onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Honderden mensen bekogelden de politie met bakstenen, molotov-cocktails en vuurwerk. Zeker twee mensen raakten gewond toen ze werden neergeschoten. De waren in een wijk waar veel katholieken wonen. Die willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij de Republiek Ierland. Voor protestanten in omliggende wijken kwamen de onlusten niet als een verrassing, zegt een woordvoerder van de protestantse partij. I think it's been building to this for quite some time, and, and I don't think that, you know, the Henke's community has has felt it coming. And, and again, you know, the statutory bodies have been well aware of it, but they haven't put in the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 Frank Bosman mag zich Theoloog van het Jaar noemen. Prijs werd tijdens de eerste editie van het Theologengala in Amsterdam... een soort boekenbal voor theologen, bekendgemaakt. Volgens het publiek is de media- en cultuurtheoloog Bosman... de man die de godsdienstwetenschap het afgelopen jaar... het beste en het meest spraakmakend naar buiten heeft gebracht. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 53 kilometer file. Op de A10, de ring Oost richting uh, Amersfoort, staat tussen Afwetvodendam en de Zeeburg tunnel 4 kilometer. Tussen Schellingwoude en de tunnel is de rechte reis ook dicht vanwege spoedreparatie. U kunt daar het beste omrijden via de Westkant via de Koentunnel. Op de A15, Rotterdam richting Europort, na een ernstige aanrijding, is de weg dicht bij de Botlek tunnel. Inmiddels staat er vanaf de Rotterdam-IJsselmonde tot aan Hoogvliet 15 kilometer. Verkeer richting Europort kan omrijden via de Botlektebrug... maar dat duurt dus heel veel extra tijd. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet. Daar staat voor het knooppunt Benelux 5 kilometer. Er was een aanrijding op de A28, volle richting Amersfoort. Alle reisrokken zijn vrij, file gaat nu oplossen... tussen Strand Nulde en knooppunt Hooflaken 10 kilometer. Time to begin.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in het Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl natuurlijk. Daar vindt u van alles over het pensioenakkoord en met name over het gerommel daarover. Ja, binnen de federatie FNV komt namelijk steeds meer weerstand tegen het vorige week gesloten pensioenakkoord. FNV-bondgenoten verwerpt het akkoord en gisteravond werd duidelijk dat ook de ambtenarenbond binnen de vakcentrale Abver Cabo tegen is tenzij er nog aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. In de studio Bert van Sloten van de Economieredactie. Bert, goedemorgen. Morgen. Waarom is nu Afrika Boet tegen? Nou, het draait eigenlijk allemaal om het geld. Ook bij bondgenoten draait het uiteindelijk om, om geld. Hoeveel geld hou je over op het moment dat je met pensioen gaat? En hoeveel geld hou je over als je eerder met pensioen gaat? Kijk, in het verleden is de discussie gevoerd over dat pensioenakkoord... want dit heeft een hele lange geschiedenis en een hele lange baard... is er discussie gevoerd over die zware beroepen. Mensen die echt de straat. Te maken, maar ook de vuilnismannen, de, de mannen op de tram, de mensen in de havens, zou daar een regeling voor te ontwerpen zijn. Dat is niet gelukt en toen dacht men van nou, misschien kunnen we via een ingewikkelde financiële berekening, kunnen we dat uiteindelijk allemaal toch laten slagen in die zin, dat je voldoende geld overhoudt als je eerder met pensioen gaat, want dat heb je wel nodig als je zo lang hebt gewerkt in zo'n zwaar beroep. Maar het blijkt nu uit berekeningen van onder andere bondgenoten, maar ook bij de Apfacabo, blijkt dat je erop achteruit gaat en niet een klein beetje. Uit berekeningen van bondgenoten gisteren bleek dat je er wel niet 25% procent op achteruit zou gaan. Op je AOW? Hè? Op je AOW. Het zijn hun berekeningen, maar desalniettemin... dat speelt een grote rol in die hele discussie. Dus dat is het ene. En het andere geld is... dat men het nog steeds niet, en dan bij de Avacabo, helemaal vertrouwt dat die werkgevers inderdaad gaan bijstorten... op het moment dat die pensionfondsen geld geld tekortkomen. Dus ja, er is heel veel twijfel rondom het centrale begrip geld. Want dat is niet centraal geregeld. Dat willen de werkgevers niet, hè? Nou, dat is het gekke dat dat wel op zich in het nieuwe akkoord... zoals het nu is afgesloten, wel is geregeld. Er waren eerst uh, vragen over, maar die vragen zijn er nog steeds. Met name dus bij, uh, bij Abfacabo, uh, in ieder geval bij de leden. En uh, blijkbaar is het niet zo uitgelegd door uh, de leiding dat ze dat allemaal geloven. Nee, maar in ieder geval wordt het verzet binnen FNV nu wel groot. De twee grootste bonden, uh, bonden bondgenoten en Abfacabo. En zijn er nog meer? Ja, nou, de bouwbond twijfelt ook uh, nog steeds. Oh. Nou, dan gaat het ook om hetzelfde punt. De, de, eigenlijk komt het dan weer terug op die zware beroepen, zal ik maar zeggen. En wat hou je over in je handje op het moment dat je ja, als je 65 bent met pensioen gaat. En daar zijn ook twijfels. En die hebben ook gevraagd aan de politiek, en met name aan minister Kamp, van geef nou eens opheldering. Hou het nog eens een keertje tegen het licht. Bereken dat nog eens een keertje. Ga met onze deskundigen om tafel zitten. Ga ook met de politiek om tafel zitten. En laat ons weten wat je ervan vindt. Dan hoorden we Henk Kamp, minister van Sociale Zaken, zo'n half uur geleden op de zender zeggen dat hij zich niet kan voorstellen dat mensen hier tegen zijn. Nou, dat zal wel helpen, denk ik, in het gesprek. <lacht> ik ben blij dat jij denkt dat het gaat helpen. Uh, nee, dit zijn altijd van die noodkreten dat je denkt van, goh, heb ik ook nog zo'n soort uh, zo'n soort vriend. Ja, uh, hij hoopt natuurlijk, uh, ik snap het wel vanuit uh, Kampenbezien, want hij hoopt natuurlijk dat het pensioenakkoord overeind blijft. Want op het moment dat het niet overeind blijft, dan moet hij dat hele wetgevingstraject in met de Tweede Kamer. Hij doet dat trouwens ondertussen wel. Hè. Hij maakt wel allerlei wetten die hij naar de Kamer uh, toestuurt. Maar uh, op het moment dat ook de politiek zich gaat bemoeien met een interne discussie, want zo beschouwen ze het zelf nog steeds, de interne discussie in de vakbeweging. Ze moeten er zelfs nog een referendum over houden. Ja, op zo'n moment, ja, dan uh, zijn en de rapen een beetje gaar. Dat, uh, maar zeggen, dan ben je geneigd om het tegenovergestelde te doen. Als ja, vakbondlid. Maar die, die, nog even terug naar die opstandige bonden. Hè, want uh, beseffen die wel dat je natuurlijk nooit een akkoord kunt maken... waar iedereen tevreden mee is. Maar waarom hebben ze er ook zo lang over gedaan, Marcel? Uh, omdat het niet lukte om iedereen tevreden uh, te krijgen. Ze hebben er echt tijden over onderhandeld. En uh, ja, nou blijkt dus inderdaad dat het bijna een onmogelijke missie is. En uh, ja, dan uh, besef je dat wel. Maar je moet toch opkomen voor de belangen van je leden. En die zijn dus verschillend ja. hè, uh, bij al die verschillende bonden. En daarom is het ook bijna een onmogelijke opdracht... voor Agnes Jongerius om, uh, om dit uitgevoerd te krijgen. Stel dat dit nou niet doorgaat, dat die leden tegenstemmen. Wat betekent dat voor de positie van Agnes Jongerius? Want die heeft uiteindelijk dat akkoord... Nou ja, doorgedrukt. Lara, de vraag stellen is hem eigenlijk ook al uh, beantwoorden. Want op dat moment is die positie natuurlijk behoorlijk verzwakt. De enige vraag is van blijft ze dan zitten? Ik bedoel, is de meerderheid zo erg uh, dat ze uh, genoodzaakt is om op te stappen? Of is het een nipte meerderheid? Die je zegt van nou oké, okay, ik heb mijn best gedaan en uh, ik kan toch nog uh, verder. Maar hoe dan ook, aan het eind van de rit is de positie van Jongerius verzwakt. Maar uh, ik bedoel, als je dan vraagt van uh, is Henk van der Kolk de aangewezen man om erop te volgen? Dan, dat denk ik ook niet, want uh, die heeft ook uh, behoorlijk wat... Uh, Mag ik de, ja, wat, wat, wat smeren aan zijn handen? Oké, okay. Wij uh, wachten rustig af. Bert van Sloten, hoe dit gaat aflopen van de economieredactie. Uh, als er nieuws is over pensioenen, dan hoort u dat uiteraard op Radio 1. Dank dan, Bert. Dan, dan nu sport. André Villas-Boas lijkt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Chelsea te worden. Trainer van FC Porto heeft per fax zijn ontslag per fax. Dat nog goed zijn, ontslag ingediend bij de club. Zo meldt de Portugese krant uh, een Portugese krant. Tom van Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en een mini Mourinho uh, bij ja. Chelsea. Dat is wel een gedurfde keuze, want het is wel een jonge, jonge ja. man. Ja, het is een jongen die in de pensioendiscussie nog niet echt mee zal doen, want hij is 33 ja, jaar. Gaat voor hem allemaal niet belangrijk, gaat voor hem niet zo belangrijk worden. Want hij is 33 jaar, dus hij moet nog even. Maar uh, hij is inderdaad de jongste hoofdcoach ooit die een Europese beker omhoog mocht houden met Porto afgelopen jaar. Ongeslagen in de competitie. We hebben het alles over deze jongen gehad. Uh, inderdaad, een, een geesteskind van Mourinho. Opgeleid door Mourinho. Lang met Mourinho meegelopen. Maar nu steekt hij uh, Mourinho naar de kroon. Want Mourinho was tot nu toe recordhouder. als trainer om van de ene club naar de andere te verkassen. 8 miljoen euro moest hij destijds betalen. voor het afkopen van een contract. En nu 15 miljoen. Dat per fax intrigeerde mij ook inderdaad. Dat je dat per fax laat weten. 15 miljoen euro gaat Chelsea aan Porto betalen. Porto uh, heeft overigens gewoon de assistent gevraagd. Wil jij het volgend jaar door die doet het, dus dat kost niet zoveel. En dan gaat deze uh, ja, jonge man aan het werk bij Chelsea. Uh, Chelsea wat altijd maar geld uitgeeft, uh, wat wel Engels kampioen is geworden met succes trainers, wat wel de Engelse beker omhoog gehouden heeft met succes trainers, maar wat nog nooit de Champions League heeft gewonnen. En nou moet deze man het gaan doen. Het is een gedurfde keus. Hij is geroemd om zijn spelanalyse. Hij is ook geroemd om zijn omgang met mensen, maar hij gaat daar ook met mensen uh, moeten omgaan die uh, misschien zelfs wel net iets ouder zijn dan het dus het is een spannende keus. Ik vind het wel een hele leuke keus. Want uh, wat goed is, komt snel. En dat lijkt bij deze Vilas boas in ieder geval uh, het, het geval. Nou, dat heb je mooi gezegd. Geldt dat ook voor het Nederlands 11 onder 17 jaar? Ja. regerend Europees kampioen. Ja. Dus je doet nu mee aan het WK. Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Dat gaat niet zo goed. En dat is oh. eigenlijk een hele klassieke uh, sportles. Deze jongens onder 17 werden Europese kampioen een maandje geleden. Toen gingen in Zeist en omstreek al uh, dromen van... nou ja, als je daar dan tien jaar bij optelt, weet je wel. Dus ja. we, de komende tien jaar zitten we weer goed. Het kon eigenlijk niet stuk. Wat een opleiding hebben wij trouwens, hoorde ik ook veel mensen zeggen. Nou, uh, we gingen naar een WK. En dan zou dat wel even gebeuren in Mexico. De eerste wedstrijd verloren we... Uh, uh, uh, ja, verrassend mag ik wel zeggen, van Congo-Brazzaville met 0-1... En gisteren speelden we 1-1 tegen uh, Noord-Korea. En dat betekent dat het eigenlijk al zo'n beetje bijna uit en over is. Er moet nog één wedstrijd gespeeld worden tegen het gastland Mexico. Dat is al lastig genoeg. En zelfs bij winst zou het dan over en uit kunnen zijn. Nou, dat is allemaal niet zo dramatisch hoor voor jongens onder de 17 jaar. Het is ook normaal op deze leeftijd dat er een heel uh, ja, grillig uh, uh, patroon is uh, om te presteren. Zeg maar. Dus zo merkwaardig is dat niet. En al het optimisme wat er over het Nederlands voetbal was, dat mag er ook gewoon blijven. Maar wel op realiteit gesproken. Stoelt. Maar Congo-Brazzaville en Noord-Korea zijn ja. geen grote voetballanden. Zullen we het zo, zomaar toch niet zeggen? Laten we dat zomaar zeggen. Zo zeggen. Top van <laughs> Henk, dankjewel. Oké. Okay. Griekenland heeft dan zijn regering. En het werd tijd ook, want het IMF wordt ongeduldig. Straks hoort u meer over de Griekse politiek en de Griekse financiële situatie. En de consequenties daarvoor. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De ochtendspits is niet al te druk met 60 kilometer op dit moment. Op de A10, de ring van Amsterdam, de ring oost richting Amersfoort... bij de Zeeburgertunnel, 5 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de westkant via de Koentunnel. Wel lang is de file op de A15 Rotterdam richting Europort... na een ernstige aanrijding. De weg is dicht bij de Botlektunnel. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hoogvliet staat 15 kilometer. Verkeer kan eigenlijk alleen maar omrijden via de Botlekbrug. En daardoor loopt het ook wat vast op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voor knopend Benelux 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is uh, kwart voor acht. Wij gaan weer even naar uh, Joris van der Kerkhof... die nog even zijn zakken leeg moet maken, volgens mij, Joris. Ja, nou, het, het, het, uh, het schijnt als ik ze meeneem uh, dat er dan toch echt controle komt... Uh, en dat ze dat er allemaal uit gaan halen. Ik heb hier voor me een zwaar versilverde 5-euro-munt. Die zit in een, een, een, nog, nog in een, een speciale verpakking. Die wordt dus in de loop van de dag gepresenteerd. De koningin slaat dan de officiële munt om, om drie uur. Maar er zit hier iets speciaals in en dat is een QR-code. En het is mij net uitgelegd door Misha. En Misha zorgt er ook altijd voor dat dingen worden uitgezonden. Uh, die is de technicus op de radiowagen. En wat had je nou uitgelegd? Die QR-code heb je op mijn telefoon gezet. Dan moet ik op camera. Hè? Ja, camera, zodat je de QR-code kunt scannen met je telefoon. En dan moet ik die telefoon boven die munt houden. En wat gebeurt er dan? Nou, Nu herkent hij de afbeelding die op de munt staat. Dan moet hij hem even vastleggen. Nou, dat doet hij wel een tijdje over. Ja, Dit is handig dan. Dan moet ook een beetje zo een beetje draaien, een beetje goed richten. Dat hij hem goed ziet. Bijna heeft hij hem te pakken. Ja, ontzettend handig. Ja, dat is heel handig. En je ziet dit soort codes ook wel in de, in de straten en zo. En dan kun je er, uh, je telefoon voorhouden en dan weet je wat voor een huis wat te koop staat. Ja, Iets dus naar beneden? Ja, dat is een soort van streepjescode in feite wat, uh, wat erop staat. Dit gaat langzaam. Dat ja, doe jij het maar eens. U bent de directeur hiervan, dit is leuk. Ja, dat is leuk. Dit is voor het eerst op een wettig betaalmiddel dat die QR-code erop staat. Hij heeft hem al te pakken. Ja. En, dan, en dan staat er uiteindelijk, komt er een website tevoorschijn... waarop staat 100 jaar muntgebouw, officiële herdenkingsmunt 2011. Hele kleine lettertjes, maar daar heb ik van geleerd hoe je die groter kunt maken. Deze gaat live op woensdag 22 juni om 12 uur. Alle muntenverzamelaars in de, in de wereld, want het is in het Nederlands en in het Engels... die staan hierop te wachten. Miljoenen, begrijp ik. Nou, niet alleen de muntverzamelaars, maar dit is ook een gadget, zoals dat zo mooi heet. En uh, dat heeft de afgelopen dagen heel veel publiciteit op internet losgemaakt. Op alle blogs en websites kom je hem nu tegen. Dus wij zijn erg verrast door de aandacht die deze munt heeft gekregen inmiddels. Door deze uh, QR-code die erop staat. Ja. Die code staat erop en aan de andere kant staat een hele mooie koningin. En die is live te zien hier om drie uur. Dankjewel. Joris van der Kerkhof. Dus vandaag in het Muntgebouw dat viert uh, zijn 100 honderdjarig bestaan. En we bespreken vooral ook de problemen met de euro. De VVD gaat de voorzitter leveren voor de nieuwe Eerste Kamer. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, Fred, de graaf van de VVD is tot nu toe de enige kandidaat. En de laatste mogelijke serieuze tegenkandidaat... René van der linden van het CDA, huidige voorzitter, heeft afgehaakt. Van der Linden, afgelopen twee jaar de Kamervoorzitter... maakte wel kans herkozen te worden met steun van de oppositie. Maar de VVD wil graag de voorzitter leveren en Van der Linden ligt niet goed bij de PVV. Hij is namelijk te Europees. Van der Linden op zijn beurt heeft kritiek op de standpunten over Europa van de PVV. Politiek redacteur Hans Andring ga in gesprek met de nu nog voorzitter. Meneer Van der Linden, u heeft nog energie, u heeft er plezier in. En toch zei u net, ik stel me niet verkiesbaar voor een nieuwe periode als voorzitter. Waarom niet? Ik heb inderdaad plezier in dit werk. Ik heb überhaupt plezier in het uh, vak van... Uh volksvertegenwoordiger zijn. Maar vooral vind ik dat ook de privé-sfeer moet meetellen. Veel van huis, heel veel van huis. Is er ook een politieke reden waarom u zich niet weer verkiesbaar stelt? Nee, dat is zeker bij mij geen politieke reden. Mag ik toch nog even wijzen op het feit dat bijvoorbeeld de PVV over u heeft gezegd... Van der Linden die is veel te Europees, dat is een pro-Europeaan. Die gaan wij niet steunen. De VVD heeft een eigen kandidaat. Dus als u zich toch wel kandidaat zou stellen... Dan zou u eigenlijk tegen twee uh, coalitiepartners ingaan. Nee, dat is uh, zeker bij mij geen politieke reden. Uh, nog uh, een reden die ligt in, in de coalitie. Ik vind uh, als je Europees kritisch, maar constructief Europees ingesteld bent... is dat een, uh, uh, een pluspunt. Maar niet bij de PVV. Uh, nou, Lassige, daar worden vaak etiketten op geplakt op mensen, op groepen mensen... die ik niet deel en die ik ook schadelijk vind voor het land. En voor, voor bevolkingsgroepen dat uh, zij mij in de Europese hoek zetten... en dat verbinden met een uh, voorzittersverbod, zou ik bijna zeggen... Uh, ja, dat vind ik in de Eerste Kamer zeker niet gebruikelijk. Partijpolitiek Belang, in enge zin, speelt hier veel minder een rol. Vanuit het CDA heeft u niet een signaal bereikt... Nee, doe het me niet. We moeten die confrontatie niet opzoeken... met uh, onze coalitiepartners, VVD en gedoogpartner PVV. Nee, er is geen druk op mij uitgeoefend om uh, uh, mij niet te kandideren. Misschien is het wel om buiten mij omgegaan, dat weet ik dus niet. Nog even stemmen tellen. Als hij zich wel kandidaat had gesteld... dan was het heel goed mogelijk geweest dat hij een meerderheid had gehaald. Bijvoorbeeld dat andere partijen niet op de heer De Graaf van de VVD zouden stemmen... maar dachten van, we gaan René van der Linden stemmen. Hij doet het goed en we kunnen ook een klein tikje uitdelen naar de coalitie. Dat had goed gekund, maar die afweging heb ik niet gemaakt. Ik Waarom vind... niet? had het kunnen doen nog. Virtueel hadden je, had je een meerderheid. Ik had het zeker kunnen doen. Ik vind juist dat bij dit soort zaken je je eigenstandige besluit moet nemen. En als je een besluit genomen hebt, dan eh, moet je ook achter de besluit staan. En eh, dat doe ik met, eh, met overtuiging. U blijft wel ja. lid van de Eerste Kamer? Ik blijf lid van de Eerste Kamer. Hier zijn ook zaken aan de orde die mij zeer aan het hart gaan. Want eh, we dreigen in Nederland naar binnen gericht te raken. Als u kijkt naar de komkommers. één uitspraak... ...in Europa kan ongelooflijke gevolgen hebben voor de economie en voor individuele uh, uh, bedrijven in Nederland. Zozeer zijn wij met elkaar verbonden. En te vaak geven wij de indruk dat we nog in staat zijn en de schijn wekken... ...dat we zelf meester zijn over een aantal vraagstukken die ons lang boven het hoofd gegroeid zijn... ...en die we Europees moeten aanpakken. Dus de PVV ziet u niet weer terug als voorzitter, maar wel als een geduchte pro-Europa senator... Ja, wat ik heel interessant vind is... Uh, ...zij uh, hebben het altijd over nationale soevereiniteit. Uh, daar mag je millimeter van afgestaan worden. Nou, ik heb altijd begrepen... ...soevereiniteit wil zeggen dat je nog meester bent... ...over de vraagstukken waar je over discussieert... ...en de beslissingen die je neemt... ...dat die ook invloed hebben op die vraagstukken. En Nou, als ik kijk naar de vraagstukken waarmee we mee geconfronteerd worden... ...dat zijn allemaal zaken die kunnen we alleen maar gemeenschappelijk doen. En ik zeg, we moeten soevereiniteit... Delen, maar we moeten wel de regionale en nationale identiteit behouden. De nu nog voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linde, hij wordt het zeker niet nog een keer. Eind van deze maand kiest de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Uiteraard veel nieuws over de schuldencrisis in Griekenland. Nog altijd in de media. Begin juli nemen de Europese ministers van Financiën... een beslissing over een nieuwe lening aan Griekenland. Maar de Duitse minister van Financiën laat in die tijd weten dat hij... Ook hij denkt aan een andere oplossing. Volgens Wolfgang Schauble van het CDU doen we er goed aan om zonne-energie in te kopen. Griekenland krijgt dan nieuwe perspectieven volgens hem. De beurs in Azië boekte vanochtend bij het begin van de handelsdag forse winst. Volgens deskundigen kwam daardoor de uitkomst van de stemming in het parlement van Griekenland gisteravond. Oudere Grieken voelen de pijn al lang, schrijft Trouw. In een interview laat een gepensioneerde weten... dat zijn pensioen al met 6.000 euro is verminderd. Diefstal, vindt hij. Ik heb altijd 48 uur gewerkt en dat noemen ze nu lui. En die woede merkte SP-leider Roemer tijdens zijn reis door Griekenland ook. Als je een pak draagt, moet je bijna rennen voor je leven. Dus Roemer in het AD Hij schrok van de haat tegen politici en bankiers in het land. Ook ander nieuws in de media, er wordt serieus over nagedacht om de overdrachtsbelasting af te schaffen, kopt de Telegraaf. Het idee komt uit de koker van minister Donner van Binnenlandse Zaken. De minister hoopt de woningmarkt hiermee een impuls te geven. En zijn collega's op het ministerie van Financiën lijken weinig te woelen voor het plan. Grote foto van Michelle Obama op de bank samen met Nelson Mandela... op de voorpagina van de Volkskrant vanochtend. De Amerikaanse first lady bekijkt het nieuwe boek van de 92 jarige oud-president... met als titel Nelson Mandela by himself. The Authorized Book of Quotations... Michelle Obama is met haar moeder en dochters op reis door Zuid-Afrika. In de New York Times een artikel over homofobie in het Nigeriaanse vrouwenvoetbal. Omstreden is ze de coach van het sterke Nigeriaanse vrouwenteam. Ze heet Uchara Oetje. Kort na haar komst in 2009 noemde ze het grote aantal lesbiennes in haar team... een zorgwekkende ervaring. Inmiddels, twee jaar later, doet haar team mee aan Women's World Cup. Dat begint zondag in Duitsland. Maar de omstreden is Oetje nog steeds. Ze laat weten dat ze religie gebruikt... om haar team van homoseksueel gedrag af te houden. Ze noemt homoseksualiteit een vuil probleem en moreel zeer verkeerd... Dit verhaal illustreert de culturele knelpunten voor veel Afrikaanse vrouwen die voetballen. Trouw blikt vooruit op de uitspraak in de zaak Wilders, dat is morgenochtend. Iedereen lijkt op vrijspraak te rekenen. Ook het Openbaar Ministerie wil niet dat er een veroordeling komt. Maar het is niet ondenkbaar dat Geert Wilders toch wordt veroordeeld, schrijft de krant. Na een bewogen proces doet de Amsterdamse rechtbaak morgen uitspraak. Ik zei het al, de argumenten voor vrijspraak en veroordeling um, zetten ze op een rij in de krant. Oudste mens ter wereld is gisteren overleden. Volgens De Standaard werd de 114-jarige Braziliaanse Maria Gomez Valentin... in mei van dit jaar pas erkend als oudste persoon ter wereld... door het Guinness World Records boek. Of dus... Nee. <laughs> en door Marianne Thieme van de, van de Partij gaat. voor de Dieren... die twittert dat het vandaag een drukke en een lange dag wordt voor haar. Natuurlijk vanwege het finale debat over het onverdoofde slachten. Dat verbod gaat er komen... Hopen dat je kijkt vanaf half negen, zo twittert Marielle Team. Over Griekenland, over het parlement daar... en de financiële gevolgen van de beslissingen van gisteravond. Straks na acht uur. Dan kom je tot twee dingen. Twee. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert het Zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met vanavond Sibrand van Haarsma-Buma, fractievoorzitter van het CDA. Misschien is het wel zo dat wij aan de start staan van een hele belangrijke wedstrijd. Alleen duurt die wedstrijd niet twee keer drie kwartier, maar één keer vier jaar. Sibrand van Haarsma-Buma, over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1.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 Vervang deze zomer je cv-ketel voor een moderne, zuinige Remeha-cv-ketel. En maak kans op een mini-cabrio of één van de 300 cruiserbikes. Kijk snel op remeha.nl slash zomeractie. Remeha! Nu last-minute vakantievoordeel bij WKAM.nl. Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. WKAM.nl. Klikt met jouw vakantie.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 Dit is Radio 1.